12 uur. Sit van der Linden met het NOS-journaal. Jan Nagel wil de nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS worden. Dat heeft hij in Opeen gezegd. De huidige voorzitter Geert Dales en het partijbestuur... treden binnenkort af na interne conflicten binnen de oudere partij. Nagel is een van de oprichters van 50PLUS... en was eerder al politiek leider en partijvoorzitter. Geert Dales riep de 80-jarige Nagel al op... om de rol van voorzitter op zich te nemen. Na lang twijfelen besluit hij daar nu gehoor aan te geven. Nagel is één van de zeven kandidaten voor het partijvoorzitterschap. De directeur van de fiscale opsporingsdienst Fiot stapt per direct op, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Directeur Hans van der Vlist schrijft in een interne mail dat de top van het ministerie van Financiën hem wegstuurt. Aanleiding voor zijn vertrek is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Van der Vlist zat destijds in het managementteam fraude. Een opmerking van presidentskandidaat Joe Biden bij een radioshow doet veel stof opwaaien. De democraat leek te suggereren dat zwarte Amerikanen die op Trump willen stemmen niet zwart zijn. In het programma The Breakfast Club zei hij, als je niet weet of je voor mij of voor Trump bent, ben je niet zwart. Die opmerking leidde tot veel kritiek. Inburgeringsexamens en staatsexamens Nederlands als tweede taal worden vanaf 15 juni weer afgenomen. De laatste toetsen waren halverwege maart. De ministers Koolmees en van Engelshoven willen de examens graag hervatten... om te voorkomen dat wachttijden verder oplopen en kandidaten de geleerde stof vergeten. Door de coronamaatregelen kunnen minder examens tegelijk worden afgenomen. En daarom gaan toetslocaties zo snel mogelijk, ook in de avonduren en weekenden, open. Het weer nog. Het koelt vannacht, vannacht af naar 12 graden. Het blijft vrijwel overal droog. Morgen eerst wolkenvelden met in het westen zon. In de middag en avond lokaal een bui. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. The electronic music is a very direct reflection of the environment in one sense i think there's more of a sound awareness in, in our culture now which is related to why music is taking the turn that it is